Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulporganisaties maken zich zorgen over mensen in de Gazastrook. Er wordt weer volop gebombardeerd en gevochten, ook in het zuiden. Eerder werd juist gezegd dat mensen daar naartoe moesten vluchten. De situatie wordt steeds slechter, zegt onze correspondent. Mensen lijden honger, de tekorten die groeien worden steeds groter. Mensen staan uren in de rij voor wat brood uh, of wat water. Um, en daarnaast uh, begint ook hier de winter. Dus zeker s'nachts is het erg koud. Mensen slapen in simpele tentjes. Dus wat je merkt is dat steeds meer mensen uh, ziek worden. Hulporganisaties maken zich zorgen... omdat ze hun mensen in het gebied niet meer te pakken kunnen krijgen... omdat alle telefoon- en internetverbindingen plat liggen. Bij een explosie in een woning in Zaandam... is gisteravond iemand gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Omwonenden zeggen dat ze zeven knallen kort na elkaar hebben gehoord. Of dat klopt, dat weten we niet. Na de knal of knallen ontstond brand. Er is veel schade. En een hoop bloemen en misschien ook wel wat zakdoekjes vandaag in de Tweede Kamer. Voor de laatste keer komen de oude Kamerleden samen. Ruim de helft zien we morgen niet meer terug in Den Haag. Het wordt vooral even wennen voor Kees van der Staaij van de SGP. Hij begon 25 jaar geleden en was het langstzittende Kamerlid. Na vandaag stopt hij er dus mee. Het is een grote dag voor gamefans. Na jaren wachten weten we eindelijk hoe de nieuwe GTA eruit gaat zien. Vannacht werd de trailer van GTA 6 online gegooid. En voor het eerst is er een vrouwelijke hoofdrolspeler. Dit was dus nog maar de trailer die online is gekomen. De game zelf ligt pas in 2025 in de winkel. Met weer nog veel grijs en regen of motregen. In het noorden zijn er wat winterse buien met natte sneeuw. Daar wordt het max 3 graden. Op andere plekken wordt de 6 of 7 aangetikt. ZFM, Dit is de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse De vertraging is 20 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knopend Lunetten. Een kwartier vertraging in 9 kilometer file. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam. 20 minuten vertraging tussen de N246 en Zaandijk. Een kwartier op de N230 Maarsen utrecht tussen Maarsenveen en de A27. Op de N247 Hoorn-Amsterdam. Steeds een kwartier vertraging tussen Volendam en Broek in Waterland.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoopt op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. so much of you, I gave you your dreams, cause you meant the world, so did I deserve, to be left and You you think I don't know, you're out of control, And ended up finding all of this from my voice, girl you're still cold, you say it so, you already know, I'm not a material.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 Thank you. Niemand meer? Nou ja, zeg. Zie. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen tot 23. Tientallen bergbeklimmers werden eergisteren verrast door de uitbarsting van de Marapi-vulkaan. Israël staat volgens de Wall Street Journal klaar... om de tunnels van Hamas onder de Gaza-strook vol met water te spuiten. Het probleem is dat er waarschijnlijk ook Israëlische gijzelaars... in die tunnels worden vastgehouden. De Tweede Kamer komt vandaag voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. Van de 150 parlementariërs keert ruim de helft niet terug in de Nieuwe Kamer. Het weer, het wordt een grijze dag met geregeld lichte regen. In het noorden kan ook wat sneeuw vallen met kans op gladheid. Het wordt 2 tot 6 graden.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 I'm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 Van die mensen, die hebben al alles en zelfs alles nog te doen. Ze grijpen nooit meer, maar er zijn er ook voor wie een decennium nog veel te kort voor een verlanglijstje in Sommige mensen vieren het samen, anderen.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 In de winterse kou, maar het aller, allerliefste wil ik jou.